In de kip is alles koek en ei. Nou ja, voor even dan. Want lang duurt dat gewoonlijk niet, zoals wij wel weten. Hier komt citroentje met suiker. Zegt ons. Nou, <lacht> moet jij raden wie er bij mijn vandaag zijn urinage kwam doen? Eh, uh, Philip Frederiks. Nee, koud. Nou, eh, uh, Hans Wiegel dan. Uh, nee, nog kouder. Jee, tante Ali. Ja? Moet ik nou alle mannen die er zijn gaan opnoemen? Ja, kom op, kom op. Kom. Uh, uh, nou, prins Willem-Alexander. Nee, nee, nee, dat heeft nee, fout. Maar, maar wel iets met Willem. Oh. Dus denk groots. Uh, uh, uh, ja. Ome Willem. Uh, nee, Willem Nijholt. Wie? Wie? Vraag je aan mij wie? Je wilt toch niet gaan beweren dat je Willem Nijholt niet kent? Nou, uh, het komt me wel vaag bekend voor, ja. Is dat niet de klokkenluider van de bouwfraude? Nou ja, Toos, dat had ik nou nooit voor jou gedacht. Ja, Ik was in de overtuiging dat, dat, dat jij cultureel iets, iets beter onderlegd was. Nou, sorry hoor. Ja, zijn naam klinkt wel bekend, maar ik weet niet precies waarvan. Hallo, zeg. Hij is zo'n beetje de bekendste acteur en zanger van Nederland. Een groots en waar muzikaal artiest. Pezès, weet je wel? Pezès. Wat? Ja, hallo. Nou, is het ook maar echt teleur ja, hoor. Sorry. Hé, hey, ha, Mees. Hé, hey, Mees, moet, je, moet jij eens raden wie er vandaag bij mijn urinage heeft? Wat is hier voor de deur? Ze zijn een piano aan het uitladen, geloof ik. Oh, echt? Oh, geweldig, eindelijk. Maar heb je het over de nieuwe piano? Een nieuwe piano? Ja, maar daar hebben we toch zeker helemaal geen geld voor. Ik heb er subsidie voor aangevraagd, bij de gemeente. Oh, nou, subsidie? betekent dat dat we, dat we korting krijgen of zo? Nee, hij is gratis. Gratis? Ja, oh. iets in het kader van uh, cultuur in de wijk. Oh. Ja, oh, het was een hele papieren rompslomp. Maar ik heb alles op hoop verzegen maar ingevuld. En ja, dat oude kring wat we nou hebben staan, daar kan echt niet meer op gespeeld worden. Nou, hoezo dat niet? Maar hij is hartstikke vals. Hoor je dat dan niet? En weet je hoeveel toetsen er blijven hangen? Ah. Een beetje vals, dat heb wel zijn charme. Maar goed, <lacht> eh, subsidie als het gratis is, dan ben ik helemaal voor. Ja, zelf geregeld, helemaal gratis en voor niks. Een echte dochter van je vader Het ja, Al jammer dat hij nou alweer zo mishandeld wordt. Leo Leon, nou genoeg ja, hoor, kom eens een pilsje drinken, die piano hoeft niet meteen kapot nee. hè? Nou, Dat was kennelijk wel interesse voor jullie oude piano, want toen ik langsliep zag ik dat die al weg was ja? ja, nou volgens mij heeft het ding er nog in vijf minuten gestaan hè? Ja, mees is echt geen licht op zakengebied hoor, die zetten nou gratis en voor niks een piano buiten maar het ding net zo goed kunnen verkopen. Pa, daar krijg je geen 10 euro mee. Er is altijd wel een stumper die erin stinkt. Wat zul je nou? We hebben gratis en voor niks een spiksblind piano. Zo. Goedenavond. Goedenavond. Oh, dag meneer. Daar ben ik dan. Erik Zwartjes. Hey. Oh, hallo. Ik ben Toos. Zal ik maar meteen beginnen dan? Waarmee? Wat gaat u nou doen? De rare ventje. zal ik nu even. Nou ja, zeg, Kijk moet nou. je nou toch zien? Kijk nou! Wie is die vent? Hij ruikt hem allemaal van de piano druk af. Alsof hij nou bij beter speelt. Hé hey, jongens, jongens, volgens mij is dat Chopin. Ja, het maakt me niet uit hoe het heet Ali. Maar hij heeft wel leven. hè? Zou maar hier binnen te komen en een beetje gaan zitten spelen, zeg. Oh, oh, wat mooi, wat een man zeg. Prachtig gewoon. Oh, Zou die geen moeie files krijgen? Ja, oh ik heb het wel een beetje gehad. Ik ga maar eens op huizen. Nee, eh, doe nou niet zo gek. Je gaat nooit zo vroeg. Ja, dat gaat dingel aan mijn hoofd. Ik krijg een beetje kop en van ja, daar hoor. Dat moeten we dus niet hebben, jongens. Nou ja, hij gewoon een stamgast weg. Ik ga die vent zeggen dat het afgelopen moet zijn. Papa, kom op. Dat is onbeleefd. En het is erg knap wat hij doet. Dat moet je toegeven. Nou, het is zeker knap om Leo voorsluitingstijd de kip uit te krijgen. Nou, ik vind het prachtig. Iemand die zo speelt, nou die moet wel een rijk gevoelsleven hebben. Nou, al ik duur hem zo de deur uit met zijn gevoelsleven. Dat jullie dat nou niet kennen waarderen. Willem zou het prachtig vinden. Willem? Ja, Willem, Willem goed. Dan vandaag bij mij een uh, passie plegen? Ja, Wil mij hoor, ja. Nooit oh. gehoord? Hallo. Maar even serieus, jongens, dit is toch niet normaal? Nee, nee normaal is het niet, maar uh, misschien is hij wel een beetje in de war. Hmm. Dat hij de kip met zijn eigen huiskamer verwacht, bedoel ik? Nee, nee, nee, weten nee. jullie nog dat er een paar jaar geleden een pianist is aangespoeld aan de Britse kust? Uh, die, die man die niet wist wie die was. Oh ja. Oh, en nee. dit zou hem dan dus zijn? Hmm. Nou, dan weet hij nu in ieder geval weer wel wie die is. Zwatjes, zei hij toch? Nou ja, ik probeer ook alleen maar logisch na te denken. Mm. Ja. Oh, jongens, ik weet het al. Misschien is het wel een autist. Ja, net als in die film Ringman met uh, Dustin of Weet je nog? Die zijn vaak heel erg getalenteerd in het ene nou, van. Ja, die autist ook niet. Het moet nu wel eens afgelopen zijn. Een onzin, zeg. <lacht> Zeg dat u opgaat. Oh, nee, nee, niet doen, pa. Ik, uh, ik kreeg het wel. Hè? <tus> sorry. Meneer, ik, Wilt u mij niet aanspreken als ik midden in een stuk zit? Oh. Uh, sorry. <tus> maar maar uh, hoe lang denkt u eigenlijk nog door te gaan? Tot sluitingstijd natuurlijk. Oh. Hij deelde mee dat hij tot sluitingstijd doorspeelt. Nou, dat is toch van de gek, hè? Ik bel de politie. En wat wil je dan zeggen? Er zit hier iemand zo prachtig piano te spelen, ken u hem even komen arresteren? Nou, ja, dit is toch raar? Ik denk inderdaad dat tante Ali geluid. Tja, heeft. die man is van woordje getikt. Nou, misschien moeten we maar het gesticht bellen. Hij zal wel weggelopen zijn, of weet ik. Oh, en welk gesticht had je in gedachten? Dat voor begaafde muzici? Hm? Zeg, wie zit er nou zo de pingelen? Ik kan geen krant meer lezen boven. Dat is Erik. Ja. Chopin, zeggen ze. Erik wie? Erik de pianist. Hij is waarschijnlijk een autist. Ja, huh? aangespoeld op het strand. Hij heeft Leo weggejaagd. Die weet er helemaal kriegel van. Maar, maar dat kan toch niet zomaar? Ik zal hem zeggen dat hij moet stoppen. D nou, meis, dat, dat heb ja, ik sorry, al geprobeerd. Maar... Kunnen we even, alsjeblieft even ophouden? Wat heb ik nou zojuist gezegd? Ik wens niet gestoord te worden tijdens mijn spel. Ik zou overigens graag een glaasje droge witte wijn willen hebben. Dat lijkt me wel het minste. En sorry, ik begrijp dat u uh, autistisch bent en aangespoord op een strand of zo. Dat is heel vervelend voor u. Maar deze piano die is net nieuw. Weet u dat? Ja, tuurlijk weet ik dat. Waarom denkt u dat ik hier ben? Eh, uh, tja, kijk, dat, uh, dat weten we dus eigenlijk niet zo goed. O, om uw cultuur te brengen, natuurlijk. Oh. Hij is hier om onze cultuur te brengen, Toos. Hé? Dit is toch de kip? Ja. Ja. En u bent toch meneer en mevrouw Goedkoop? Ja. Ja. Nou, dan ben ik aan het juiste adres. Deze piano is u toch vandaag door de gemeente gebracht in het kader van cultuur in de wijk. Hoe weet u dat? Ja omdat ik bij het project hoor, natuurlijk. Ach, wat? Oh. Ik breng u cultuur met mijn pianospel. Bedoelt u dat u bij de subsidie hoort? Ja, dacht u dat ik hier voor mijn lol zat te spelen? Nou, die indruk hadden we wel. Ja, ja maar mensen... U weet, u weet van geen ophouden, manier. Nee, mensen, ik doe gewoon waar ik door de gemeente voor betaald word. Dus als u me nu niet meer lastig wilt vallen... Hé, maar bent u dan geen autist? Pardon? Toes. Wat heeft dit te betekenen? Ja, ik snap er niks van. En, het, het is heel aardig van u, hoor. En, en, en van de gemeente natuurlijk ook. Maar uh, eigenlijk zijn we al blij genoeg met de piano. Ja. ja. Uh, u hoeft er niet bij, Nee, nee ik hoef er niet bij. Nee, nee, Nee, we hebben echt enorm genoten. Maar als u dan nu weer zou willen gaan... Uh, graag... Wat zullen we nou krijgen? Dacht u werkelijk even voor niets een piano op de kop te tikken? En mij te kunnen dumpen? Toos, Toos, Toos, Tooske, Tooske. tooske. Wat hebben we nou toch weer gedaan? Oh, ik weet het niet. Ik dacht dat ik een piano voor ons geregeld had. Ik wist niet dat hij erbij hoorde. Nee, als ik het allemaal met uw mond wilt houden, dan kan ik tenminste mijn werk hervatten. Ik krijg nou wat zich. Geweldig! Ik wou dat ik erbij was geweest. Hadden jullie niet even kunnen bellen? Het is wel een kwaliteitspiano, hoor. Hm, ja, David kan het weten, want hij werkt natuurlijk dagelijks met muzici, hè? Oh, in welke musical zit je op dit moment? We zijn net aan de repetities van Cats begonnen. Ah. Ik heb dat nooit helemaal begrepen, hoor. Dat, dat, dat is dus een, een, een musical die helemaal en alleen over katten gaat. Is dat nou leuk? Ja, hartstikke. Is het dan net zoiets als uh, de honderd in een Dalmatius? maar Maar dan met katten? <laughs> wat had je toch een grappige familie, Marnie Ja, ik weet het nou, Zo grappig ben ik toch helemaal niet Weet <laughs> je wat, jullie krijgen van mij kaartjes voor de première. Oh, Ach, wat aardig Dat is, dat is een aardig van me oh. Zeg als het maar niet op een voetbalavond is hè. Nou, yes. Nee, nee, nee, niet dat ik een plezier wil bederven, hoor Maar eh, uh, <coughs> anders uh, uh, Toer, ja? uh, wat ga je er nou aan doen? Waaraan? Nou, aan die pianist die staat hier natuurlijk vanavond weer op de stoel. Nou ja, als hij daar blijft staan is het niet zo erg. <lacht> nou, dat vind ik helemaal niet grappig, hoor. Je <lacht> komt ons cultuur brengen dat het bloed in zijn vingers loopt. Oh, nou, ik zal de papieren er eens bij halen en het eventjes goed doorlezen. Had je dan niet wat eerder kunnen doen dan? Je hoeft niet zo flauw te wezen. Ik heb wel mooi die piano geregeld. Wat heb ik daar nou aan als die gozer daar vast zit? <lacht> Nou, ze toont aan die pianist vast. Had ze die papier niet goed doorgenomen? Daar stond het toch wel in? Nou ja, ik, ik vind het wel ambiance geven hoor, zo'n pianist. Ach, dat is toch niks voor de kip? We zijn hier niet het Amerikaan. O, oh, jongens, jongens, heb ik helemaal nog niet verteld. Wie denken jullie dat er gisteren bij mij op het Amerikaan een plasje kwam plegen? Anita Witsier? Nee, nee, nee, een man! En hij heet Willem! Meid! Nee! Willem Nijholt? Ja! <laughs> oh, hoe was hij? Oh, hij was bijzonder aardig. Een echte heer. Hij... Ja? Een... Hij heeft mijn hand gekust. Ten dank. Nee. Ja, oh, het was zo bijzonder. Wat had hij aan? Uh, een prachtig reispak En van die hele witte gimpen. Oh, en die stem. Ik smolt gewoon. Oh, wat heerlijk. Ja. Ik heb een keer auditie bij hem gedaan toen ik net in Nederland kwam. Jammer genoeg kwam ik niet door de laatste ronde. Ah, oh, meid, wat jammer. Ik heb wel dat hij dan zomaar bij jou kon plassen. Vind je niet, Marnie? Ja, nou ja, ja. Willem Nijhond moet ook wel eens plassen. Dat, ik, ik heb daar verder niks mee met zo'n man. Oh, David, jongen, ik vind het zo heerlijk dat jij in ons leven gekomen bent. Jij begrijpt dit soort dingen tenminste. Soms denk ik wel eens, wat doe ik hier bij dit stelletje cultuurbarbaren? Ik vind het ook geweldig, tante A. Maar, maar, maar het verhaal gaat trouwens nog verder. Wat dan? Vandaag kwam hij weer. You're kidding. Nee, echt waar. En nu kuste die ook mijn andere hand. Kind. Nee, nee, haar hand. Niet haar kind. Toen, to, toen raakten we aan de praat. En ik heb hem verteld over mijn theaterleven. Ik bedoel, het is natuurlijk maar een bescheiden verhaal vergeleken bij dat van hem. Maar hij was een en al aandacht. Oh, zo geland. Wat heerlijk. En weer zo'n mooi pak aan zeker? ja. Van zuiver zijde was het. Helblauw. Nou ja, alleen een man als Willem kan dat hebben. Precies. Hè? En weet je wat hij verder nog zei? Zo, zo. Je hebt wel veel met hem gedeeld, zeg. Terwijl hij alleen maar een plasje kwam doen. Nee, hij, hij komt een keer langs. Waar langs? Langs de kip. Nee. Ja. Ik heb hem van de nieuwe piano verteld. En van die autistische pianist. Nou, en toen werd hij nieuwsgierig. Ja, ja. Dat zal wel. Toos goedkopen. Ik bel over het project cultuur in de wijk. Ik had voor onze kroeg een nieuwe piano aangevraagd. En die is gisteren gekomen. Waarvoor mijn hartelijke dank. Nee, nee, er is nog wel een dingetje. Um, um, er zat namelijk ook een pianist aan vast. Een uh, Erik. Ja, inderdaad. Ja, nee, hij speelt prachtig. Nou, wij zijn van mening dat we de andere wijken hem niet mogen onthouden. <lacht> Nou, nou, ik bedoel eigenlijk dat we hem niet meer hoeven. Nee, één avond was meer dan voldoende. Wat? Oh, M maar waarom geen jazz dan? O of beter nog eentje die een leuke, lekkere deuntjes kan, hè? Oh. Ja. Nee, u ook nog een fijne dag. En, en, en? Zonder pianist hebben we ook geen recht op de piano. Oh, zeg. Is de kust stijlen? Hé hey Leo. Hey Leo. Nou, ik vind het belachelijk. Is die gozer uiteindelijk vertrokken? Ja, maar vanavond komt die weer, Leo. Oh, dan ben ik klaar. Ja, dan maar die piano ook de deur uit, hè. Want direct raken we al onze stamgasten kwijt. Maar als ik Ali mag geloven, krijgen we binnenkort een nieuwe klant. Oh, Eén uh, Willem Nijho, -holt. die, die, die klokkenlaarde van de bouwfraude... Waarom beslist de gemeente nou voor ons dat we klassieke muziek nodig hebben? Ja, als zij de piano leveren, Toos, dan mogen ze waarschijnlijk wel de voorwaarden bepalen. Goeie actie, meid. Die piano zijn we kwijt. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Als toos principieel begint te doen, dan ben ik weg. Oh, doet ze weer principieel? Ja, ze staat erop dat de pianist weggaat of in ieder geval niets klassiek speelt. Wat is er erg aan klassieke muziek? Ja, dat vraag ik me ook af. Al die oude stoffen, zo, jongen, Beethoven, Mozart, doe mij maar een gezellig deuntje. Oh, nou, je hebt ook hele nieuwe, experimentele klassieke muziek opa. Nog erger, jongen, nog erger. Thuis wou je er ook al nooit naar luisteren. Je hebt het nooit een kans gegeven, terwijl ik altijd zo graag op Violes had gewild. Violes. geen haar op mijn hoofd. En uit hadden die gozentjes van van Kempen jij ja, helemaal tot gort geslagen op het schoolplein. Ik ben erg benieuwd. Ik kan bijna niet wachten aan jullie verhalen. Nou, hij speelt werkelijk adembenemend. Goedenavond. Hallo. Ja, Hallo. jongens, uh, de mazzel. Het leeuw, wacht nou. Erik, kan ik je even spreken? Gaat u nou weer beginnen? Dat wordt toch een heel vervelende maand dan? Ik heb een voorstel. Als je nou elke avond een andere stijl speelt, hè? Dus het is niet alleen klassiek, maar ook jazz en smartlappen en, en Nederlandstalige meezingers. En musical en kletsmer. Hoezo kletsmeier? Kletsmer! Dat is muziek. Mag ik hieruit opmaken dat jullie mijn pianomuziek niet waarderen? Oh, zeker wel. Maar ik vind dat dit project cultuur in de wijk wel erg eenzijdig is als het alleen om klassieke muziek gaat. Dan had u de kleine lettertjes beter moeten lezen, mevrouw. Ik ben voor dit project gevraagd door de gemeente. Ik ben klassiek pianist, dus speel ik klassieke muziek. Als u mij dan vraagt om smartlappen te spelen, dan vind ik dat ronduit beledigend. ga je het nou niet even proberen, he? Ik heb hier een boek met een paar hele leuke deuntjes. Geen sprake van. Het is me wel duidelijk dat u niet van mijn kunst gediend bent. Ik ga. Nee, Goedendag. Ja, nou. Oh, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Speel, nee, nee, nee. Speel, Speel nou. nog eens wat. Als u geïnteresseerd bent in klets, muziek, dan moet u in Café De Gulle Hond zijn. Daar speelt een collega van mij. Klarinet. Goedenavond. Hé, wat doe je nou, Toos? Nou, heb je het verprutst, die zegt dat. Nu kunnen we zelf weer op de piano. Oh ja? Nou, uh, ik denk dat ik eens een, uh, een biertje ga drinken in de guldenhof. Ja, leuk idee. Ik kan mee. Oh ja, ik ook. Uh, tot straks. Hey, jongens, jongens, doe nou niet zo gek. Ach, blijf nou. Nou, lekker geregeld, Toos. Nou is de tent helemaal leeg. Het is ook niet druk hier. Nee. Het komt door die muziek. Ik dacht, ik geef me op voor zo'n project. Ik kreeg kregen een klarinet. Lijkt me leuk ja, voor de gasten. Ja, Cultuur in de wijk heet dat. Maar nou staat die vindt hij nog steeds keihard te tetteren. En alle vaste klanten zijn er vandoor gegaan. Ik ben blij dat jullie er zijn. Nou, ik vind het hartstikke leuke muziek. Ja, het... Dus dit is Klesmen. Mm -hmm. Echte levensgieterij. ons vaker weer opgeven, Toos, zo'n gemeenteproject. Lekker een rustige avond. Ja, je hebt me we nu wel vaak genoeg Ik <laughs> Vind je zo lief als je ongelijk niet kunt toegeven? Ik heb ook geen ongelijk. <laughs> nou, oh. En wat nu? Ach, die komen morgen toch zeker vanzelf allemaal wat terug. Ze willen ons gewoon een beetje stellen. Hé, hey, wie zie ik daar nou lopen? Die kop, hè, die komt me op de een of andere manier hartstikke bekend voor. Ah, oh, verrek! Oh, nou weet ik over wie tante Ali het had. Is dat niet, uh, is dat niet die Willem? Oh Willem Reus. Hij is al lang dood. Nee, nee, die bedoel ik toch ook niet. Willem Duis dan? Nee, ook niet. Ach, hoe heet die nou toch? Ehm, um, iets met musicals. In een stoel. Oh Willem Nijhold bedoel je? Hoe weet jij dat nou? Nog gewoon. Oh, uh, hallo. Ik moet echt een domme doen, hè? Ik kan anders met Mani naar het gym. Ja, ja, moet je doen, Mani. Kijk eens hoe mooi David's lichaam is. Al die spieren. Ja, ja, ja, ja. Hier, drie pilletjes van het huis. Oh, dat Dank hoor ik graag. Ik, ik kan hier vast vaker komen. Altijd welkom, natuurlijk. Zeg, Tines, speel jouw jazz? Nou, deze doet tenminste de niet zo moeilijk als die pianist ons. Heerlijk. Het is een goed idee om hier naartoe te gaan. Weet je, soms vergeet ik gewoon wel eens dat er nog een wereld buiten de kip is. Oh, ja, ik heb me geen betere avond kunnen wensen. Dingeling. Goedemorgen. Nou, zeg maar middag. Ja, uh, ja nou, ik moest ik, even bijkomen hoor. Ik de hele nacht gefeest in de gulle hond. Oh. oh ja, daar hebben ze prachtige Klesmeijermuziek. Weet Heel je. fijn voor je. Zeg Ali, moet jij ze raden wie hier gisteren zomaar... Over muziek bij... gesproken. Waar is de piano? Die hebben ze vanmorgen opgehaald. Ach nee, wat jammer. Met de boodschap dat de kip nooit meer voor de enige subsidie in aanmerking komt. God, en nou zit de kip zonder piano. Ja. Hé hey, jongens, jammer dat jullie die oude buiten hebben gezeten. Wel ja, ja, wrijf het er nog maar even in. Dan ga je toch voortaan gewoon naar uh, de dolle hond. De gulle hond. Hm. En als je zo humeurig blijft doen, dan ga ik inderdaad ga ik daar naartoe, ja. Eh, sorry, tante Ali. Ik vind het alleen zo jammer dat alles zo gelopen is zoals het is gelopen. Ja, nou. Ik dacht iedereen blij te maken met de nieuwe piano. En, en nou is er alleen maar naderheid nou, van gekomen. Nou nou nou nou, nou, nou, nou, nou, trek het je niet aan, meid. Uh, um, weet je wat? Zet de computer eens even aan. En dan? Nou, gewoon. Even koekeloeren, hè? Huh? En, en deze dan, Toost? Nee, ja. hey, is, is dat niet wat? Ja, 2500 euro. Ja, nou ja. Tante Ali, halleluja. Wie betaalt dat nou voor een piano? Ja, ja maar hij ziet er wel mooi uit, hè. Moet je kijken, wat romantisch. Ja. Hij is helemaal wit. Ik zoek oh. er even voor een paar tientjes. Ja. Meer kunnen we echt niet betalen. Nou, kijk, kijk oh, nou, hier, hier, deze. 50 euro. dat maar het zal wel een afstandsding zijn. Er staat geen plaatje bij. Nou, nou, nou, daar kun je dan toch moeilijk een buil aan vallen, niet? Tja, nou, misschien moet het dan maar. Hmm. Ik zal Mani en Mees vragen of ze even willen gaan kijken. Nou, vind je nog een aardig klinker, toch? Nou, ik weet het niet mee hoor. Hij is wel erg gammel. Ja, wat maakt het uit? Goedkoper krijgen we er toch in. Oh, hij is trouwens wel een uh, tientje duurder geworden. hè? Hoezo dat? Ja, er is nog een liefhebber. En die heeft 55 geboden. Dus Zal wel. als jullie hem willen, dan moet je 60 bieden. Nou, ik geloof er helemaal niks van. Nou, ja. Ja, voor u tien andere hoor. Dus... Uh... Nou ja, la laten we het maar doen. Anders krijgen we toos op ons dak. En dat willen we niet. Nee, nee, nee, nee. Dat willen we niet. Het is alleen wel jammer dat een paar van die toetsen blijven hangen, vind je niet? Ach, wat maakt dat nou toch uit voor een kroegpiano? We nemen hem gewoon. 60 euro cash in het handje. Mooi zo. Nou, wat kan ik voor je inschenken, uh, tante Ali? Nou, doe maar een rode bissen. Hmm. Zeg, wat ik je dus de hele tijd al zeggen wilde. Ja. Gisteravond is hij langs geweest. Wie? Die Willem? Welke Willem? Nee. Jawel. Willem Nijholt? Mm, in hoogste eigen persoon. Oh, nee. Hij vond het erg jammer dat je er niet was. Nee. Ik moest je de groeten doen. Nee. En omdat hij het zo stilletjes vond, is hij achter de piano gaan zitten. Nee. Ja, hij heeft voor ons gespeeld en gezongen. Nee. Nou, nee. tante Ali, dat kan hij inderdaad heel aardig. Ja. Nee. Hier is je bestje, tante Ali. Ja. Uh, oh, ja, zei, oh wacht even. Eh, oh, even omhoog, dan schuif ik even ja, dat hondje eronder. hondje eronder? Ja. Plan, wat is een plan, dat is een plan. Met wieltjes eronder, dan loopt hij beter. Zeg dan een plan met wiel? Oh, ja, hij zit eronder, ja, dan oh. hou hem nu vast. Ja, ja, ja, hoor. ja hou hem vast. Ja, natuurlijk hou ik hem vast. Dat ding zwaar, zeg. Ja, ja, ja, ja nee, nee, hij loopt nu ja, weg. Je loopt ja, ja, ja, ja. Ja, Dan nu maar zak. Zegt jij nog mee? Zak, zak! Ja, ja, ja! Wat een jij? Wat Ah, ah. Maar dat is oh, oh. Is het gelukt? Uh, ja, het, jo, is gelukt. het is gelukt. Hey, hey, hey. Geweldig. Nou, dat, uh... 60 euro hoorde je er voor hem. Oh. Hey. Maar nu hebben we tenminste weer een piano. Ja. Mm -hmm. En het voelt eindelijk weer vertrouwd. <tie> Wacht eens even. Wat? Wat? Dat is wel heel vertrouwd. Ja, Wat bedoel je? Nou. <tie> Wat is er <it> nou? <tie> Waarom lach je? Oh nee! Oh. Oh. Oh. Oh. Dit, dan luister dan! Dit, dit is onze oude piano! Nee! Oh. He? <ividades> Het is wat, ja, ja, ja. En zo geraakte de kip binnen enkele dagen twee piano's armer, heeft Mees uiteindelijk hun oude piano weer teruggekocht, Mani, kennisgemaakt met kletsmer muziek. En zijn tante Ali en David een ontmoeting met Willem Nijholt misgelopen. Leven de cultuur. Volgende week zijn er weer vijf afleveringen van Citroentje met Suiker. Hallo, onze afleveringen zijn nogmaals te beluisteren via citroentjemetsuiker.kro.nl Of de podcast, de jongen. Ja, hij wel.